Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De organisatie ProPatria wil volgende maand alsnog demonstreren in Den Haag. Het protest tegen moslim-extremisme zou eerst in Schilderswijk zijn... maar dat werd door burgemeester Van Aartsen verboden. Volgens Omroep West wil ProPatria de demonstratie houden in de wijk Transvaal. De gemeente Den Haag bevestigt dat het protest is aangemeld... maar kan nog niet zeggen waar de demonstratie zal worden gehouden. Vorige week zondag kwam het tot ongeregeldheden tussen de betogers en moslims. Fractieleiders uit de Tweede Kamer zijn optimistisch over de begrotingsonderhandelingen die vandaag zijn begonnen. Het kabinet en de partijen SGP, ChristenUnie en D66 zijn bereid om elkaar tegemoet te komen. Dat bleek na afloop van de besprekingen. Er is bij het kabinet ruimte om de belastingen te verlagen... en ook om Defensie extra geld te geven na jaren van bezuinigingen. Het kabinet praat net als vorig jaar met de drie oppositiepartijen. Belangrijk punt in de gesprekken is de lastenverlichting. Het dodental als gevolg van de zware regenbuien in Nepal is opgelopen tot boven de 100. Zeker 136 mensen worden nog vermist. Door de regen kampt het land met aardverschuivingen en overstromingen. Duizenden Nepalezen zijn dakloos geworden. De overheid is begonnen met voedseldroppings. Maar veel gebieden zijn door het noodweer afgesloten van de buitenwereld. Ook buurland India heeft last van het slechte weer. Daar kwamen zeker 84 mensen om het leven. Staatssecretaris Dijksma is blij met de Europese steun voor de groente- en fruittelers. De Europese Commissie heeft 125 miljoen euro beschikbaar gesteld... voor kwekers die gedupeerd zijn door de boycott van hun producten door Rusland. Dijksma zegt dat het besluit van Brussel de juiste stap is voor nu. Het helpt de ondernemers volgens haar door een moeilijke periode. Het weer wisselend bewolkt en vooral in de noordelijke helft geregeld buien met kans op onweer. In het zuiden minder nat en wat zon Er staat een stevige westelijke wind en het is 16 tot 19 graden. Vanavond inwaarts droger het blijft de komende dagen wisselvallig. Dit was het NOS Short. Dit is Helene de Geest bij de ANWB. In de Randstad staat file op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort. Bij knooppunt Muidenberg drie kilometer door een aanrijding. De rechte reisschok is daar dicht. Tot zover de verkeersinformatie.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 City. In a funky cheap hotel. She took my heart and she took my money. She wants to sleep and sleep and fail. She never drinks the water, makes you all.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 Zijn verbonden zoals wit dat is met zwart. Jij zit in mijn hart. Onze Yeah Tu m'a promis Et je t'écris Let's go. Like Zie